In Leeuwarden en in Harlingen zijn vannacht vanwege uitslaande branden meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden brak brand uit in een flat op de vierde verdieping. Drie mensen zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De bewoners van de flat werden opgevangen in een wijkcentrum. In Harlingen brak brand uit in een appartementencomplex. Het hele complex werd ontruimd omdat het vuur zich snel verspreidde.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 Ja, zeker gaan we met z'n allen naar de speeltuin en onder andere was dit te horen in 1995 en daar hoorde dit bij. En zijn er ook weer een paar mensen die natuurlijk jarig zijn. Oh ja, die gast die maakte dit toen. Dat is dus zo leuk. Jean-Michel, Straks daar meer over. Eerst hebben we lekker plaatje hier. Oh je wel de snuts. Miljonairs. Gaan we nog verder? Nee, ik denk de nog een naslag Maar goed, de snuts. En moet toch wel grappig zijn geweest. Toen ze een beentje dat ze op zoek naar een zanger waar. dat deze man tevoorschijn komt met. Wat, hij heeft wel een apart stemgeluid. Maar nou, het groeit wel hmm. aan. Dat ja, heette Miljonair, hier met Toebak leeft in de, de Zaterdamore. Ja, het tweede gedeelte van het Maar dan hebben we natuurlijk altijd. kijk je in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar 19, nee, 1881. En wat, wat zongen we toen met z'n allen? En dan... In Amsterdam en brandkorsjes van de veredeling van de volksmakering... Nou goed, van openbare speeltuinen. Opent speeltuin nummer 2 aan de Marniksplein. Waar nu het Mannixbad is, zeg maar. Vroeger was daar, was daar dus speeltuin nummer 2. Hij heeft daar gestaan van 1881 tot 1953. Het grappige was, in 1881... Uh, toen was de wet van de arbeid, kinderarbeid was al aangenomen. Met andere woorden, kinderen beneden de 16 jaar mochten niet werken. Dus die kwamen op straat uh, rond te lopen. En die hoefden niet naar school, want dat was nog niet verplicht. Dus die waren zich stierlijk aan het vervelen. Daar kwamen allerlei ellendige doppelspelletjes van uh, ongezonde, uh, onbeschaamde dingen. werden er allemaal gedaan. Dus op een gegeven moment waren er toch wel mensen, onder andere Nicolaas... Roden, eigenaar van een gieterij aan de Amsterdamse Bloemgracht... die dacht van, hij moet echt afgelopen zijn met die vinyl ook met dat gespuis op straat. Dus die heeft eigenlijk met een paar andere ondernemers... die ook wel wat geld hadden, hebben ze dus de speeltuin nummer 2 geactiveerd. Die heeft daar dus bedaan tot 1953. Daar kwamen dagelijks 1400 personen op af. Dat is echt heel veel. Ja. Dus dat kostte heel veel geld, dat werd dus bekostigd. En Theo Thijsen, de bekende schrijfster, heeft daar ook gespeeld. Altijd ja. ook. En er is altijd nog een speelplaats nummer 1 geweest. Die was uh, de tweede beteringsplantsoen En die werd een jaar eerder geopend. En daar waren er zoveel goede ideeën over. En dat liep zo goed dat we dachten, nou, we doen een nummer 2 ook nog. Nou goed, later moesten ze met z'n allen naar school. En toen was dat minder nodig. En toen kwam er een, een bad daar. En toen was er nog een rolschaatsbaan. Ach man, er is zoveel te veel over daar. Vandaag. Ja, ook Iets anders. gespeeld de hele tijd. Ja. 24 augustus 1943 was het einde van de conferentie van Quebec. En dat was eigenlijk een bijeenkomst tijdens de Tweede Wereldoorlog... door de overheden van de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En ze hadden dus besloten met z'n allen om de bommencampagne... tegen Nazi Duitsland op te drijven... en de gestationeerde Amerikaanse troepen in de UK... verder uit te breiden als voorbereiding op een invasie in Laag-Normandië in Frankrijk. Verder werd met betrekking tot het Middellandse zeegebied besloten... om Italië en Corsica ook te bezetten met de groepenmacht... om Italië uit zijn alliantie met Duitsland te frikken. Aha. Nou, dat zijn, vind ik wel leuke feitjes om te weten. Ja. Toen denk. al, hè? Terug naar 1962. Opnieuw heeft de Berlijnse muur grote spanningen gewekt... toen de Oost-Duitse volkspolitie een vluchteling... naar het westen van de stad neerschoot... en het slachtoffer gedurende 80 minuten bloedend liet liggen. Pas toen werd de gewonde uit het prikkeldraad gehaald, weggedragen en naar een ziekenhuis gebracht. waar de jongeman stierf. Dit onmenselijke optreden wekte zeer grote verontwaardiging in het westen van Berlijn. en leidde tot grootscheepse demonstraties. Het ging over Peter Vechter. En Peter Vechter die wilde eerder ontsnappen. Dat lukte toen niet, samen met een collega. Hij was 18 jaar oud, hè? dat was een maandje eerder, probeerde hij het al. En dat lukte toen niet. Nu bleek het wel echt te lukken, maar uiteindelijk werd hij neergeschoten. 35 kogels werden op hem afgevuurd. Uiteindelijk zijn deze twee uh, grenssoldaten, Erik Strijber en Rolf Friedrich... zijn na de eenwording van de Duitsland toch alweer uh, veroordeeld. Een jaar voorwaardelijk hebben ze gekregen, want ja, het was nog geen opdracht uiteindelijk. Toen daar deze Peter Vechter bij die muur lag... je zag hem echt liggen, hè? er zijn foto's van in Live Magazine gepresenteerd. Kan je hem ook zien liggen. Uh, er, van het westen werd er nog verband over het muurtje gegooid... Kan je jezelf verbinden? Nou, Hij heeft er gewoon dood liggen is er, ja, Hij is leeggebloed. Nou, dat is heel bizar. Ja. En daar werd dus heel veel uh, uh, gedemonstreerd. En uiteindelijk werd dat weer de kop ingedrukt. Nou, Het is uh, iets bijzonders. Uiteindelijk kwam er nog een, uh, een Amerikaanse... Uh, uh, uh, Major bij kijken. Die keek over het muurtje en zei: It's not my problem. Ja, ja je, je kan niks Bisa. meer. Er is heel, heel veel Maar hij is niet de, de enige, toch? Die uh, nee, ja, dacht de, ik, Dat vroeg ik ja. me af, ja. Ja, ja, wij zijn toch wel meer doodgegaan, ja, toch? Me ja, ja, okay. nou, hij heeft wel heel veel anderen gekregen in ieder geval. En ja. nog steeds wordt er elk jaar besteld Bij deze. Bij de ik, de, ik, ik heb hier toch wel een bijzonder. Uh, is dat al. Uh, de Christine Chubbuck, het was een Amerikaanse prestatrice. Ja? Die heeft tijdens haar uitzending. Heeft ze, dus, uh, is, heeft ze zelfmoord gepleegd. Oh. En uh, dit, wat ook wel bijzonder is... Nou, uh, shit, nou ben ik die pagina kwijt. Wat is dat nou? Ja, ja. Ja, ik heb toegang nodig. Oh, je hebt maar, toegang nodig. Uh, maar uh, ze had dus wel, uh, uiteindelijk hebben ze ook van alles geschreven... op haar rouwadvertentie. Ja. En uh, ja, weet je, dit is wel, uh, ik vind het wel bijzonder, dit soort dingen. Oké. Okay. Maar... Nou, nog meer wat er gebeurt in uh, 2002... Ja, wat gebeurt in 2002? 2? Waar is dit mystiekje van? Apple lanceert Jäger OS X 10.2. Ja, en het was namelijk... Uh, ja, dat is van, van Macintosh, van Apple natuurlijk. De gedachte was toen dat ze waarschijnlijk... Ja, je doet één programma per keer. Ja, één programma per keer. Ja, toen dachten ze van... Oh, multitasking. Daar hebben we eigenlijk niet over nagedacht. Nou, ja, uh, we moeten het programma aanpassen. Nou, uiteindelijk werd het geen succes. Heel veel aanhangers van... Macintosh uh, verdwenen. Die gingen toch maar weer naar Windows toe. En uiteindelijk hebben ze dat later weer goed gemaakt. Dat was 10.2... wat toen uitkwam in 2002. Nu zitten ze bij Sonoma. En Sonoma zit op 14,6. Dus ze zijn zeer ver... met het software ontwikkelen. En als we toch bij software zijn... dit uh, kwam in 1995... op de markt. Nou, Microsoft lanceert... Windows 95. En daar was deze commercial bij te vinden. Het is difficult voor personal computers to do more than one thing at a time. Starting with Windows 95. It's easy. Start multitasking. Start Windows 95. Het maf is dat Windows dus in 1995 al bezig was met multitasking. Terwijl Macintosh dat even in 2002 was vergeten was. Het, het, het, het, het, het reclamespotje van Windows 95 werd natuurlijk ondersteund door deze plaat. Het werd zeer gelanceerd en uiteindelijk waren de gigantische rijen in de nacht... van dat het dus te koop werd in de winkels. Het was gigantisch succesvol, uh, dat van Microsoft. Bill Gates zat daar, daar natuurlijk achter. Uiteindelijk is het nog uh, geondersteund door twee, tot en met 2001. Best lang, vijf okay. jaar. Vijf jaar ja. is het nog ondersteund. Goed, wat er meer uit de geschiedenis? Ja, en, uh, om het toch even hierover te hebben. Die Steve Jobs, die trad dus in 2011 op 24 augustus... Als hij af was CEO van Apple Incorporated. en Tim Cook wordt zijn opvolger. Dus dat is eigenlijk uh, 16 jaar nadat uh, dat, uh, Microsoft op de, bar, op de markt is gebracht. precies dezelfde datum. Okay. Zou hij dat expres gedaan hebben? Ja, ik weet het niet. Ja, soms wel. Hij heeft natuurlijk sowieso iets met Apple. en verwijst het in aan de Beatles of niet. Of had hij vroeger heel veel appels... Het zit allemaal wel aan bepaalde dingen aan, aan, oh, yeah. aan vast. hoor. ja, ja, ja. Steve Jobs. Maar goed, nou, laatste week is nog eens de 1815, de eerste Nederlandse grondwet komt tot stand. Hoogste wet die het land, uh, ja, hoe wordt het land bestuurd, dat wordt allemaal in die wet vastgelegd. Welke organen, gezaghebbers, welke rechten en plichten hebben zij, maar ook de burgers, de ingezetenen, zoals dat mooi ge, genoemd wordt. En wel, wat voor taken heeft de, de rol, de, de, de, de koning? Dat wordt echt precies ja. vermeld in deze grondwet. Ja. Kijk, no. dit is vandaag ook precies een jaar geleden. No? Want uh, Femke Bol heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk Olympisch kampioen geworden. Maar zij heeft dus de kampioenstitel een jaar geleden gehaald... op de 40, 400 meter hoorden... bij de wereldkampioenschappen Atlantiek in Budapest. Oké. Okay. Precies een jaar geleden. Nou, dat vond ik wel leuk, omdat dat ze nu net... Dat is uh, leuk een leuke beetje al. Ja, ja, toch? Goed. Straks onder andere hebben we nog de verjaardagen... en nog meer wetenswaardigheid. Eerst maar eens even een leuk plaatje van de Seagulls. I want to know you. Is storm And it's almost always bad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 van de Seagulls en het heet I Want You To Know Me. Hier bij Toepok Radio. Ja, de radio. Het is tijd voor de verjaardag en we kijken wie de jarig is. en Kleine greep eruit, want we zijn er, zove... we we zijn er zoveel jarig. Ja, ik. Oh, wat lekker dan wat je doet. Hoi, ik ben jarig. Wat een feestje allemaal. Wie, wie is jarig? Nou? Uh, Richard. Jij bent altijd een beetje daarvan. Ik denk ineens van, hé, hey, no? we hebben weer een Amerikaanse seriemoordenaar. Oh, oh, nee, heb ik gemist. Die Jammer. Dus, uh, in 1958 en 1983 heeft hij minstens negen personen vermoord. Hij wordt nog verdacht van twee andere moorden. Hij kreeg in eerste instantie doodstraf voor, door middel van een dodelijke injectie. Yeah. Maar die is uiteindelijk niet gedaan. Hij heeft vier keer levenslang uitgezeten. En hij is uh, gewoon in de gevangenis uh, op 67 jarige leeftijd. Overleden. Oké. Okay, nou goed. Nou. Een bijzondere vrouw zou jarig zijn geweest. En er ook al lang al opleden. Want ze is geboren in 1915. Ze noemde zichzelf James T. Bree Jr. En T. Bree, dat is uh, pot marmalite. marmalite. Daar, dat had ze gezien. Oh, ja, ja. En ze was eigenlijk gewoon actief in het leger. Ze werkte ook voor de CIA. En ze heeft eigenlijk nog experimentele psychologie gestudeerd. Dus die dame was helemaal niet gek. Nee, zeker niet. Ze had eigenlijk eens de boeken gaan schrijven. Maar ze dacht... ja. Wel leuk hoor. En dan zien ze dat ik een vrouw ben. En ja, dat ligt ook altijd wel weer gevoel. Weet je wat? Ik doe het gewoon onder uh, James. Tip 3. Tip En uh, dat viel maar. Uh, uh, ze via een postbus met haar uh, uitgever. En dat liep allemaal heel goed. Uiteindelijk heeft ze zelf nog een, uh, een prijs gekregen. Een Hugo Award. Voor The girl was who was plugged. Dus in 1974 kwam die uit. Uiteindelijk heeft ze heel veel boeken geschreven. Ze is een beetje science-fiction freak was ze. Ze heet eigenlijk Alice Hastings Bradley Sheldon. En uiteindelijk heeft ze 35 uh, reisverhalen geschreven. Uh, het maf is wel... Ja, ze, uiteindelijk werd haar man ernstig ziek. Toen was ze zelf ook al in de tachtig. Haar man uh, had ooit eens gezegd tegen... nou, als ik heel erg ziek word... dan uh, moet je me gewoon maar uh, doodschieten. Wat? Wat? Ja, dat wil ik. Dat, je moet niet te veel last van hebben. Toen dacht ze, nou, nu is het tijd. Toen dus heeft ze hem doodgeschoten en ook de hand aan zichzelf ge, uh, geslagen. Toen lagen ze daar handen aan, lagen ze daar op bed. Wel heel, heel mooi gegeven. heel lief, lief, toch? Ja. ja, heel lief. En uiteindelijk is er nu ook weer een prijs naar haar vernoemd. Dus dat is wel weer, weer mooi. goed. Ja. Vandaag is ook de geboortedag van Yasser Arafat. Ja. Hij was politiek leider van de PLO en president van de Palestijnse Autoriteit. Maar wat ik wel bijzonder vond, hij kreeg in 1994... samen met Jitschak Rabin en Simon Peres... de Nobelprijs voor de vrede. Ja, het is bizar, want ja. het is echt, toen is het toen een beetje fout gegaan ook. Want hij deed toen een toespraak. Hoe ging het alweer? Nou, Was verdamme. Yasser Arafat een terrorist of een vrijheidsstrijder? In 1974 koos Yasser Arafat ervoor om geweld achter zich te laten ja. en de weg van de diplomatie te beschrijden. Hij mocht een lezing houden in het plenum in de vergadering van de Verenigde Naties en daar pleitte hij ervoor om het conflict Israël-Palestina met onderhandelingen, vredesonderhandelingen, te beëindigen. En ja, en wat zei hij toen eigenlijk? Want dat is even mooi. Ik weet het. De een is een terrorist, is de ander een vrijheidsstrijder. Ja. En ik ja. ben een vrijheidsstrijder. Precies, hij is een ja. vrijheidsstrijder. Hij heeft eigenlijk met Rabin gesproken over hoe kunnen we dat doen. Weet je, We moeten elkaar respecteren. Nou, daar was Rabin ook wel voor. He, dat was de, de minister-president van Israël. Hè? Ongelooflijk. Die waren echt heel dicht bij elkaar. Die dat begeleiden. Was dat eigenlijk gewoon Bush? Nee, niet Bush... Uh, Clinton, die is daarbij geweest. Clinton heeft heel veel van die gesprekken gevolgd. Uiteindelijk kwam Hamas. En Hamas heeft toen heel veel zelfmoordaanslagen op gang gebracht. Dat was bizar. Daar reageerde logisch gewijs ook natuurlijk Israël weer op. En uiteindelijk, ja, toen was er een wisseling van de president. Toen kwam Bush. En Bush had er helemaal geen boodschap aan, aan die hele Arafat. Die denk ik, wel leuk hoor, die gast. Maar uh, hij, is, uh, hij is van de Palestijnen er nog geen Palestijn of zo zijn. Ik weet niet wat die gezegd hebben. Ja. maar uiteindelijk is het toen allemaal van de baan geraakt... en is het, ja, zijn ze veel verder uit elkaar vandaan gegaan. Maar hij was zo dichtbij, is er Jazeker, maar het, natuurlijk, het blijft natuurlijk zo van na de Nakba... dat was de verdrijving uit Palestina in 1948... toen leefden al 100.000 Palestijnen in Jordaanse vluchtelingenkampen. Ja. Dus vanaf toen speelt het allemaal. En hoeveel mensen voor allemaal... omdat de Joodse mensen dan een plek moesten krijgen... Ja. Uh, hoeveel mensen daar allemaal voor gestorven zijn... En dan denk je oh. zelf van, is dat dat waar? Dat, uh... Ik durf het niet te zeggen, maar nee, dat is ik meteen ik, ik, ik, zeg hè, het, ik zeg het ook als vraag. Ja, ja precies. Ik zeg ik het als vraag. Wat je doet. Goed, Hans uh, uh, Hollenstelle is jarig vandaag. Hij, wordt, uh, hij gaat zijn tachtigste levensjaar. En Hans Hollenstelle, ja, waar ken je die van? Nou, je kent hem van dit. De Torello's. De Torello's. Als de teerkoos bij, ze speelde in het voorprogramma van de Beatles. Ja, zomaar. Het hebben ze een paar jaar volgehouden. En uiteindelijk moest hij in, in militaire dienst, Hans Holles stellen. En Hans Hollestellen is denk ik, nou, ik heb nooit van hem gehoord. Nou, hij heeft echt zoveel gedaan. Hij is uiteindelijk ook nog uh, betrokken geweest bij ja, Anita Meijer, bij Sandy Koos, Boudewijn de Groot. Noem het allemaal, Litouwers, Towers. de heeft hij. heeft hij zelfs al commercials gemaakt met Egger, uh, Jaap Egermond. Uh, daar heeft hij zelf nog een prijs voor gekregen. Rainbow Trainer. Noem het allemaal Exception. Hij is zelfs ook nog samen met zijn broer. Dat was echt Hans en Jan uh, uh, oh. Hollersteller. Uh, die hebben dus heel veel betekend in de, de wereld uh, van de gitaar. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk zit hij nou nog in een, uh, in een beentje. Dat is een hobbybeentje, dat heet Flight 505. Het is echt een beetje oude boerenrock Het is wel grappig om te luisteren. Ik heb op YouTube wat filmpjes bekeken. En het, het is leuk. De man is nog lekker bezig. Met ja. muziek maken. Vandaag is ook uh, Marion Bloem jarig. Ik wist niet dat hij al zo oud is. Ze uh, is 72 geworden. Nederlandse schrijfster, dichter, filmregisseur en documentaire maakster. Maar ze heeft dus uh, echt enorm veel uh, uh, films en boeken op haar naam staan. Dus uh, ja, maar zij is ook half Indisch, dus dat komt er ook wel in voort. Oh ja, en ze heeft ja. dus in 2022 de Constantijn Huigensprijs ontvangen voor haar gehele oeuvre. Kijk, dat is moet je, je hebben. Ja, is 75 mooi. wordt hij vandaag. Kennen Hensley. Oh nee, sorry. Hij, hij, hij zou 77 worden. Nee, nee, nog meer zelfs. 79 zou je worden. Hij is overleden namelijk in 2020. Hij is namelijk de toetserist, van, gitarist van... Uh, uh, ...Ariah Heep. This is I've never known It's Zeker. Deze Ken Hensley uh, had ook al een side-projecten. Onder andere heeft hij namelijk ook dit gedaan... Het Machine. Dat is een side-project. Orgasm. Zet hem op deze plaats. En Wiet heeft hij ook ingezeten. Maar goed, bekend is natuurlijk hier altijd nog van dit. Hè. This is a thing I've never known Dat is de bekendste van Ken Hensley van Oraya Hip. Hier Goed verteld. Ja, wie is vandaag ook? Oh, ja, gisteren dr. Anders P. Oh nee. Ja, die moeten we niet vergeten. Een Nederlands tekstschrijver. En hij is gewoon heel bekend geworden, natuurlijk. En. Door, en, uh, weer. en uh, Heen en weer. Ja, maar ook uh, uh, uh, dat hij door uh, die wolf en zo. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Trojka hier, trojka daar. Ja, ik vind het heen en weer. Moeder is de, de koffie klaar. Oh, ja. Deze kant, de overkant, die daar aan de andere kant zijn. Ja, ja die is ook heen geweldig. En weer. Dat is een geniaal bed. Ja, hij is 96 geworden. Hij wow. zou vandaag 105 zijn geworden. Het is een hele leuke documentaire over een vrouw die op de gracht woont en die dus elke dag een toch wat ja, is die verward, een verwarde man over de gracht zien lopen. En uiteindelijk denk ik, ik ga toch eens met hem in gesprek. En toen bleek het dokter Anders Peter zijn. En toen hebben ze samen hele leuke uren samengemaakt. Een verwarde oudere man. Ja, hij was niet zo verward. <laughs> maar hij liep, hij, liep, hij liep gewoon een beetje. Ja, hij was oud. En zij vond het En uiteindelijk dus heel veel uren samen doorgebracht in een hotel acht in een kamer. Heel veel dingen opgenomen. Hele leuke documentaire ja, ja, over ja, dokter ja, ja. Anders Peter. Hij doet me ook altijd een beetje denken aan die man die altijd uh, aan de bar al die verhaaltjes schreef. Welke man is dat dan? Ja, uh, Simon. Juist, juist. Ja, is zo hetzelfde type, hè? Ja. Is dan diezelfde uh tijd. Dat is wel grappig. Ja, dokter een is misschien nog iets meer verdieping. Ja, ik maar denk was dat die uh, Landikers, dus, uh... Ja, dat klopt. En ik denk uiteindelijk dat uh, Simon Camille toch wat meer bij de gewone man is gebleven. En ja. ook wat meer met de fles. Goed, dat is over die verjaardag. Straks nog wat verdwaal. Die heb ik zeker voor je liggen nog. Want ach, man, ik was er. Ja, oh, ik heb me helemaal in, in, in verdieping hier. Al die jaren. Goed, wat hebben we hier? Lola Jong. Messi. Lekker dit. Ik moet toch een beetje Messi. Straks de Zandvoortse berichten. Wat gebeurt er allemaal het antwoord. Nou, niet zoveel dit. Is. Nou, het is een beetje rustig. Sai. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station when it was like 4 degrees and I, I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life?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 Vrij tekst in deze plaats, Messi, wat toch leuk, Lola Jong, I am too messy and too fucking clean, Messi in clean en een zin dat goed, I too fucking dumb, nou goed, de eigenwaarde is wel verder zoeken in deze plaats, maar ik vind hem wel erg leuk dit, wel oh, echt leuk, grappig, de Lola Jong, vergeet de naam niet, het is er alweer tijd voor, de ze berichten, we kijken, volop race weer in Zandvoort, helaas van de regen, dat valt wel een beetje tegen. De winkels hebben al vlaggen. En nou goed, helaas is de, de, de kermis wel een beetje uitgekleed. al. Die is afgelopen maandag al wat kleiner geworden. Want ze hadden jaren voor al gemerkt... Van, hey, dat heeft weinig aandacht meer. Ook met het, het raceweekend. Dus dat halen we weg. Reusland is er nog wel zeker. Er waren extra tonnen beschikbaar gesteld vanuit de gemeente. Dat was 350.000 euro. Hadden ze zoiets wat geven we aan jullie? Als jullie ook sponsoren geld kunnen binnenslepen... dat moest al 7 ton zijn... We hebben het allemaal over jongens. Moeten geen huizen gebouwd worden of zo? Nee, het gaat over racen. Maar goed, uiteindelijk die 700.000 uh, euro was niet binnengesleept via sponsoren. Dus uiteindelijk is de gemeente niet met de 350.000 uh, euro over de rug gekomen. Ze hebben nu 150.000 betaald, ook goed. En het ziet er prima uit. Is een rondleiding geweest bij de social media door de burgemeester en door uh, uh, Gert-Jan Bluis, geloof ik, was erbij... Dik tevreden hoor. De stichting Sandvoort Beyond heeft het allemaal goed voor elkaar gekregen. En er is nu alleen wel... zijn de DJ's op grote schermen zijn er. En bij Holland Casino binnen de muur of zoiets. Nou goed, er is wel hoop te doen. Maar ze hadden nog groter ingezet. Dus nou, hier leren we weer van voor volgend jaar. Hoe gaan ze het dan weer aanpakken? Zeker weten. Ja. Uh, er is komende vrijdag... Is er weer een herstel het samen bij het pluspunt? Oké. Okay. Dus heb je nog inderdaad oude spullen die je denkt van nou het werkt niet meer, een lamp die het niet meer doet. Een te lange broek weggooien of zo, maar je kan daar laten repareren en alleen als ze materialen nodig hebben dan, uh, dan moet je die betalen. Oké. Okay. Mooi, leuk om samen te werken aan iets te knutselen. En, en ja, heel veel mensen kijken en dat er ook die van knutselen houden naar Repair Café. En dat is ja, leuk. Dat inspireert altijd weer. Of van die mensen die niet zeggen oh ik moet iets maken, oh, ik heb er geen zin. In. Van die mensen, oh, mag ik dat maken? Oh, oh wat gaaf. Wat leuk, wat leuk. Street Art Zandvoort Theater bij Pal 69. Zaterdag, 7 september Het duurt nog wel even. Dus een weekje, een weekje Kleinschalig georganiseerd bij Zuidstrand Dan ja, er komen allerlei artiesten. Lekker jazzy en blues muziek is er. En eh, komt ook waar, ze. Oh. En ook Mick Boskamp... die ook heel vaak in de te kranten is met zijn verhalen, die gaat de verhalen vertellen. En ook Street Art Frankie... is hier te zien. Die vertelt over zijn leven. Oh, wat leuk. Vertel even je leven. Zeg. Ja. Was dat moeilijk, je leven? Nou, vertel. Nou, goed, het is grappig. Ook weer een leuk samen zijn. Nou... Had jij het al verteld over Duncan Lawrence? Nee, ik zie het hier wel staan. Ja, die gaat dus, uh, komende zondag gaat hij het volkslied uitvoeren. Hij stapt in dus in de voetstappen van uh, André Rieu, Florians en Davina Michel. Oh mijn god. Maar als je dus ziet wat, uh, wat een negatieve commentaar is. Oh ja, ik denk, ben ik kom bang. Komt het omdat nou hij gay is of zo? Ik heb het, weet het niet. Ja. Maar ik denk van, hallo, hij heeft, maakt prachtige muziek. Het is alleen jammer dat hij dan het volkslied moet zingen. <laughs> Daar moeten we het over hebben. Waarom zie nou ja. je niet een leuk liedje over Zandwoord? Ja, dat hij je eigen werk gewoon speelt. Ja, ja het volk, dat zien we in Amerika natuurlijk. Sommigen kunnen er echt iets moois van maken... en anderen maken er iets van, denk, wat ben je allemaal... Oh, ik, oh, ik ga er wel even oh, naar kijken. Ik ben heel benieuwd hoe hij ja, dat... Uh, daar heeft hij eigen, eigen vleugel in laten vliegen. Ja, ik had gehoord. Gaaf, hè? Ik, ja. vind, nou, ik vind het toch wel leuk. Gaat ik heb hij met toch... die vleugel aan een ketting of zo boven het... Want ik, nou, die, misschien achter je... een racewagen dan zo heen en weer over het circuit. Hey, nou ja, hey. ik, ik was geïnspireerd door de Olympische, opening van de Olympische Spelen met die, met die vleugel die in de brand op een een boot door de scène heen ging. Dat is ook zoiets bizar. Wie was dat? En je daar, uh... Dat weet ik Maar oh. het was bij de opening. was ook een piano op een hele bijzondere manier uh, vormgegeven. Die in de brand stond en je gast speelde gewoon door. Duncan Lawrence, bedenk iets. Je hebt nog een dag de tijd. En uh, ja, hij heeft natuurlijk wel een beetje een zeurder geluid. Dus het zal best wel eens een beetje een rare versie kunnen zijn. Ja, Verder... ik ben heel erg benieuwd. Ben je nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt hier in Zandvoort? Livestreams tijdens het uh, Formule 1 weekend. Alt-TV heeft op drie locaties camera's opgehangen. En je krijgt niet de races zien, maar wel de, de mensen, de massa-stroom... die de Zandvoort zich beweegt. Dus dan hebben ze bij de boulevard een camera, hoofdingang, circuit zand... en een NS-station. Dus het is leuk... Ik kijk even via ww.w.zandvoortskrant.nl en dan kan je de stream zo oppikken. Grappig ja. om dat te zien. De jazz gaat weer beginnen. En op 8 september aanstaande is iedereen welkom op de brink van Nieuw Unicum. Want daar komt Laura Fiji En die speelt samen met Jean-Louis van Damme... et Corselis en Frits Landsbergen. Het concert begint om half drie. Je kan er gewoon parkeren, maar je kan... vanwege de inrichting is het kaartverkoop aan de deur niet mogelijk... Maar je kan dus uh, vooraf je kaarten reserveren via, via www.jazzinzandvoort.nl. Je kan ook trouwens uh, via deze weg een paspoort toe bestellen voor okay. alle concerten. Die kan je je foto in doen dan die paspoort toe. Ja, precies. De meerdere, meerdere. Het, een lijst daarom. Toe wat leeft? Precies. CFM. weer de Zandvoortse berichten en straks nog die landenkeuze. We ja. Niet wat je kiest. want jij moet die, die, die gast van nu een is en. Uh, Dr. Anders Space, ja, er zijn mogelijkheden. kan alle kanten op gaan. Drijven We weer eerst hier even Spacey Chain! Het is nog niet zoveel, maar de plaat gaat over lunchtime, zeker Spacey Jane. Ze dus hebben meer leuke muziek gemaakt, die gaat vast voor je draaien, zeker allemaal. Goed nog wat verjaardagen die zijn blijven staan en daar, daar, daar kunnen we gewoon niet omheen. Hè. Oh, wat heb ik die vaak gedraaid deze plaat, zeg maar. Ik weet niet of je die nog ken? Dit was een examenstel, en Oxygen. Oxygen die, uh, ja, die werd echt een grote hit, hij was eigenlijk een Synthesizer pionier. En hij heeft, geeft gigantische openluchtconcerten. Nog steeds geeft hij met, met lasers, met vuurwerk. En hij is eh, ook in het kennisboek of Records terechtgekomen... met eh, de meeste toeschouwers tijdens het concert. Weet je waarvoor het zo. Ik ja, vind het ja. wel wat voor zo'n lichtconcert. Die heb je tegenwoordig. Ja, dit, daar wordt ook wel gebruikt, denk ik, hoor. Ja, is, maar vroeger uh, had je toch niet, die lichtconcerten. Dat is een hele oude LP van je. Ja, ik was zeggen, de, de, de draadje zat niet helemaal goed. De, de, de, de, de naald stond niet helemaal goed in de groove. Nee, dit was eigenlijk het bekendste. Oxygen ja, part 4. En je had part 3 en 1 en 8 man. Het grappige is dat eigenlijk hij heel erg bekend wordt... door deze Eminent 310. Dat is een soort uh, synthesizer. En die kom je af en toe ook nog wel tegen bij de kringloop. Dat is een groot orgel. Met van die flappers aan de zijkant. En op YouTube kan je allerlei mensen vinden die op zo'n orgel deze plaat spelen. Heel grappig om te zien, heel knullig. En uiteindelijk is hij heel erg populair geworden. Hij is vooral de eerste Europese artiest die in China heel groot werd. Hij gaf in Peking... In Parijs, alle grote steden, maar vooral in Peking... heeft hij hele grote concerten gegeven. Daar werd hij echt omarmd als westerse artiest. En dat wordt in China niet zomaar gedaan. Hoor. Dan moet je echt wel uit goede huizen komen. Hmm. Later in de ne jaren negentig... maakte hij dit nog. Niet zijn beste werk. Ja, maar je moet het vaker draaien, waardoor je alle, alle geluidjes goed kan ja, horen. En dat je op een gegeven moment denkt: oh wauw. Zuluk, Zuluku of zo heet het oh. eigenlijk. Ja, hij wordt vandaag 6 en 7, dat maakt nog steeds muziek hè? Ja. Hij heeft momenteel heeft die plaat uit, hij heet Oxmore. Oxmore. <laughs> okay. Niet Oxygen, maar Oxmore. Het, okay. gaat, het gaat verder. Goed, hartstikke leuk. Deze synthesizer pionieren. Op YouTube kan je altijd allerlei filmpjes vinden van mensen die helemaal gaan uitzoeken hoe zo'n apparaat dan werkt. Leuk is dat. Ben, Zeker. ben ook zo'n zo freak. Ik heb het nummer klaarstaan oh, voor, ja. uh, voor, Doe, voor we gaan naar de Living. Ja. Easy Living. En dat was omdat Ken, Hensley vandaag uh, geboren is in 45. Maar hij is al vier jaar uh, bijna dood. Ja. Ongelooflijk hè? Niet oud geworden. This is a thing. We're mm -hmm. Op de radio Easy Love van Orion Hip, namelijk uh, Kens Hensley. Hij is vandaag, het zou jarig zijn geweest, hij is overleden. Uh, toen was hij nog maar, ja, je wil nog meteen even door naar uh, Rick James. Maar dat gaan we niet doen. Ah. En, uh, <laughs> Geen je vanzelf. Hij is vandaag 79 geworden, helaas overleden in 2020. Ja, oh, ja, ja. oude rock. Hij is niet echt oud geworden, nee. 75. Uh, heel, veel, oh, ja. uh, heel veel muziek gemaakt maar ook uh, natuurlijk met deze band. Is goed. Vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen... over de railschoppers in Engeland. Ze hebben natuurlijk uh, Keir Starmer... als, uh, uh, als de kerstverse premier. En premier die laat er geen gras over groeien. Hij is echt uh, gevangenisstraf aan het uitdelen. De uh, cellen zitten daar overvol. Maar al die railschoppers die natuurlijk ook allemaal de straat op zijn gegaan... omdat er namelijk drie jonge meisjes waren vermoord, geloof ik. Drie jonge meisjes, ja. in De noordelijke kuststad Southport. En de dader ja die was, ja had die iets te maken met buitenlanders. Nou ja, zijn ouders kwamen eh, ooit naar Engeland, maar dat is lang geleden. Dus alle buitenlanders werden op één kamp geschoren. En daar kwamen de rellen door. En uiteindelijk deze, al deze relschoppers, als ze herkend worden, kunnen ze echt drie, vier jaar, twee jaar de cel ingaan. En zelfs ook mensen van Extension Rebellion, die bijvoorbeeld eh, de weg hadden afgezet. Die ook samen hebben gewerkt, die hadden ook liefst een straf gekregen van vijf jaar cel. Dus ze zijn flink aan het uitdelen hoor. Je hoeft niet iemand te vermoorden om zo lang de, gevangenisstraf in te... of zo lang de gevangenis in te gaan. Dus hij gaat flink optreden, deze Starmer. Starmer. Starmer. Starmer. Oké. Okay. Starmer. Heb je nog een space muziekje? Hoezo? Nou, ja, ik heb wel. Uh, ja, zet eens op. Nou, ja, dat moet Want, ik even uh, de... <laughs> ja. Er is uh, aanstaande maandag. Gaat er een uh, hele grote Europese ruimtesonde. Die gaat dus met een sweeper van de aarde en de maan beginnen aan een lange oversteek naar Jupiter. En de slinger van de zwaartekracht, die zou de Juice, zo heet hij dus blijkbaar. De, de Ja, maar hij gaat naar Jupiter. Richting Jupiter, misschien heet hij daarom zo. Yeah. Maar hij gaat dus deze naar die planeet brengen. En dan komt hij dus waarschijnlijk dan in juli 2031, over zeven jaar, aan. De, deze flyby is al jaren geleden gepland. Yeah. Ver voor de lancering uh, in 2023. En. Uh, Aanstaande maandag vliegt hij langs de maan. En het dinsdag volgt de vlucht langs de aarde. Misschien kan je hem dan zien rond 12 uur. Maar het moet wel mooi weer zijn, hè? Ja, tuurlijk. Maar ja, en de manoeuvre die kan mislukken. En hij zegt ook, het is alsof je heel erg snel door een hele krappe gang schiet. En met het gaspendaal diep ingetrapt. En dan hopen dat het goed gaat. Dus wel, ik vind het wel een interessant verhaal. Ja. Dus ik wil het, op zich wil ik het best wel even gaan volgen. Ik vind het altijd wel... Uh, ja, en 1 september begint natuurlijk ook Star Trek weer en zo, weet je wel. Ja, ben, je, ben je van een Star Trek dan? Nou, een beetje, maar ja, okay. er is nu wel heel veel. Maar vroeger vond ik het geweldig, toen, toen was het één keer in de week. Ja, oké. Dus zei die oude, maar je hebt nu wel zoveel spin-offs. Ja, dan wordt het ja, wel een beetje onwaarschijnlijker, weet je wel. Ik maar, vind het eh, altijd zo grappig, Star Trek, dat ze uiteindelijk nog... Engage. Ook, uh, ja, dat, dat ze ook relatie over een weer hebben en zo. En ja, dat ze ja. heel diep zitten en denk ik, dat, daar heb ik nog niet over nagedacht, dat... Buiten aardse wezens ook zo in relatie denken en zo allemaal. Voor mij valt het allemaal wel mee, maar goed, dat je uh, weet. Heb ik het daar helemaal mis? Ja, ik heb ze nog nooit ontmoet, dus ik weet het niet of het zo is. Dit zou ook zo diepzinnig over relaties vragen. kunnen lullen en ja. zo, is eindeloos Waarschijnlijk niet. Nee, denken, de denk ik. De voorzoekvrouw kan je beter daarna kijken dan. Oh nee. Goed, <laughs> nou, leuk. Airbnb, of nee, Airbnb uh, vol liefde. Ja, ik hoorde gisteren nog weer mannen daarover praten. Ik denk van echt waar, joh. <laughs> kijk je daarnaar? Ik kijk er dus niet naar. Nee, ik ook niet. Goed, wat hebben we hier? Zulu, Alfa Zulu van uh, Phoenix. En listen, listen. Ja, natuurlijk. Ik kom altijd weer terug op de Olympische Spelen. De afsluiter. En zij speelden daar echt een aantal nummers. En dat kwam goed uit de verf. Ja, al die beentjes die in Frankrijk een beetje populair waren. Die kwamen voorbij. Ja, dan hoort, Ik computer. word alweer uh, getriggerd. Wil je getriggerd? Ja, door dat list en list. dan denk ik de sound of the screaming day. Maar dat is weer een heel ander nummer. Ja, dat is wel heel sorry, erg oud maar ik val je in de reden. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Ja, Daar zit ik weer op de radio. Gisteren zat ik het nieuws te luisteren. één vandaag of zo. En ja, het was echt wel chockerend. Dat blijkbaar steeds minder mensen. één op de tien kinderen kunnen niet zwemmen of zoiets. Jemig. Ja, dat, weet, dat gaat wel de verkeerde kant. Ja. Vaak aan immigratieachtergrond natuurlijk. En, ja. Eh, ik, ik, ik, in één keer zag ik prijzen dat zwemmen... Om een kind op zwemles te zetten kost dat tussen de 700 en 1000 euro. Ik ja. kan me niet herinneren dat we daar ooit over hebben gepraat thuis. Van, gaan we dat betalen of gaan we het niet betalen? Ik denk, is dat echt zo duur geweest? Ik denk zelf ook dat het misschien best zou kunnen. Dat mensen nu uh, zich als vrijwilliger opgeven. en het is zomer van. Nou, ik ga, uh, zoals we nu leren omgaan met muien ja. in de zee. Ja. Dat ze dan misschien ook uh, met iemand zegt: van, Nou ja, als je kind niet kan zwemmen. Uh, het is rustig weer. We gaan vandaag uh, gaan we een beetje... op kniehoogte gaan we een beetje dat, dat Je oefenen. Een beetje banderen. Ja, nee, ja. maar dan uh, kan je ze wel al leren van... Hé, hey, kikker. Doe alsof je een kikker bent. Weet je wel? En, ja. en, en, in ieder geval dat je... Dat je boven water kan en dat ja. je snel naar de kant kan. Weet goed, je wel zo? Doe die maar hond. Ja, als je die weet, doe maar trappen. Ja. Ja. Trappen je. Ho Hondjes die uh, zwemmen automatisch. Maar goed, ze denken nu om weer uh, school te gaan invoeren. Kost dan wel 200 miljoen. En uh, nou, uh, 75% is er wel voor. 75% van de Nederlanders, denk ik. Uh, en 25% is er ook tegen. Die ja, zeggen: hallo. Hallo. Ja, dat geld moet beter besteed worden. Want het is wel de bedoeling dat ze ook andere dingen leren dan alleen maar zwemmen. Hè. Ja, maar ja, het is ja. wel uh, levensreddend. Hè? Het is wel ja, goed, zo. Nou, ja. goed ja. Ik heb uh, een vrouw, uh, artikel over een vrouw uit California. Die heeft heel vaak online pakketten besteld. En liet ze dan bezorgen in een brievenbus in een lokaal postkantoor. Steeds waar, was gewoon, waar, waar was haar pakket weg? Oh. Nou, ze werd er echt doodziek van. Ja. En toen heeft ze uh, een goed idee gehad. verstuurde een pakketje naar zichzelf. Naar haar persoonlijke brievenbus. En die had er een tracker in gedaan. Een zogenaamde Apple AirTag. Ja, dat, vandaag mag ik het zeggen. Ja. Omdat Apple zoveel jaar bestaat. Maar met zo'n kleine tracker kan je exact achterhalen waar het object is. En het had resultaat: het pakket werd precies zoals verwacht gestolen. De politie hoeft alleen maar de route van het pakket te volgen. En die kwam uiteindelijk uh, uit bij uh, twee dames. En. Uh, of nee, een, een vrouw en een man. En bij een huishoek vond de politie het pakketje met de tracker. Net als heel wat spullen die van tientallen andere mensen gestolen waren. Okay. Het duo is nu gearresteerd ja Dan okay. had de politie dat zelfs niet kunnen bedenken. Waarom moet de vrouw dat nou weer bedenken? Ja, goed. Ja, die denken even na. Die, uh, ja. die is, die is meer vaker bezig met pakketjes. Is mijn ervaring. Vrouwen? Vrouwen zijn ja, vaker zeker. bezig met pakketjes. Ja, en, uh, ja. En als je een vrouw in het nauw drijft en meenaan, dan komt er wel wat een oplossing hoor. Ja, ik ben thuis hebben we ook van die uh, mensen rondlopen die oh, al die pakketjes hoor. Oh. Elke dag gaan er wel pakketjes in of gaan er pakketjes uit. Ja. Zeker, even de laatste plaatjes voor tien uh, uur na tien. Goedemorgen zand voor het blijven vanuit. De studio hier vond dames. Zeker. De Kids, run away with me. Leuk met je twee erop. Eigenlijk dat is een aardig idee natuurlijk. Gisteren hoorde ik op het nieuws dit. Extreem rechts in Duitsland wil dat de herinneringen aan de gruwelijkheden van Nazi Duitsland vervagen. ...waarschuwt de directeur van het gedenkcentrum van concentratiekamp Boegenwald. Ja, Boegenwald, en, uh, dat is in de concentratiekamp geweest natuurlijk. En ja, schuldcultuur, dat heb je wel heel erg in Duitsland. De les over de Duitse verantwoordelijkheid voor de holocaust weegt zwaar. En het is een les die iedere Duitser meekrijgt. Terecht vinden de meesten. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen dat het tijd is om een streep te zetten onder dit verleden. Vooral bij de AFD, waar ze af willen van wat zij zien als schaamte voor hun land. Ja, het mag is, ja, wij, ik heb wel een aantal... Uh, Duitse vrienden of kennissen eigenlijk. Die hebben ook al zelfs op vrij jonge leeftijd. Krijgen wij al die. Echt, echt in de lage school krijgen we al beelden. Die schuldcomplex. Als, ja, kregen we al uit, concentratiekampen te zien. Van uitgemergelde Joodse mensen. Zo, die, die hadden echt wel een beetje. Wat hebben we gedaan in Dus ik kan me in schuldcultuur wel voorstellen. Dat dat wel wat minder mag. Maar om echt heel veel dingen dicht te gooien. Het is wel verontrustend. 1 op de 3 schijnen dus op deze AFD te kunnen gaan stemmen. Hè? Dat ja. hebben ze al gezegd. En dan ja, zie je wat oudere mensen ook. Leeftijd. 60, 70 plus, die zeggen echt... ja, nou thuis is die heel verantwoordelijk... voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nee! Ik, ho -ho. Maar stel je nou voor... Dus dat wij op school geschiedenisles krijgen... over de slavernij. Ja. En hoe die boten... deze kant op kwamen. En al die mensen van... Nou, oh, die ziekte, gewoon overbord. Dan steekt hij de andere aan en zo. In. Als daar continu ieder jaar op ge gehamerd wordt... Ik denk dat je dan op een gegeven moment ook denkt van nou... Het is even klaar nu. Het is nu. nu wel klaar, want wij hebben er niets niet, niet meer mee te maken. Nee. We zijn er ooit rijk van geworden. Maar ja, ik persoonlijk niet. Maar, maar goed, daarentegen... Maar als je dat dus van hun dan continu... Ergens denk ik van ja... Ja, ze willen wel het gewoon... is wel te kort geleden, hè? Dat, dus, ja, ja, ja, het is te kort geleden. Maar goed, ik snap best dat je de, ges de geschiedenis wil elke keer meelopen slepen, weet je. Is dan echt... Is dat de rem voor de hele economie, is dat zo? Of past het wel mee? Nou, ja. daar hebben zij twijfels over. En de man die dat allemaal leidt, ik ben zijn naam even kijken, van de AFD... die wil gewoon een, een frisse start maken. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat het in het Duitsland. Ja, daar zijn ook wel rechtsextremisten ook wel actief in hetzelfde gebied. Hè, waar deze dus deze krijg krijgen straks in Wikipedia staat er... de datum dat de herdenking van de Holocaust wordt uh, doorgestreept. Ja. Dat, dat, dat is dan uh, nou, als dat hij dan herkozen wordt. Dat is een stap te ver natuurlijk. Ja. Maar, ik, nou ja, het is goed om daar eens over na te denken. Maar ik denk dat het er wel bij moet blijven lijkt me. Wat heb jij nog? Ja, in uh, Florida Florida Keys, daar is uh, na orkaan Debbie... is er dus gewoon voor honderdduizenden euro's een cocaïne aangetroffen. 900.000 euro. En een toevallige voorbijganger vond de cocaïne alleen meer de, de grenswacht. Er waren 25 pakketten. straatwaarde dus meer dan een miljoen dollar. En uh, de exacte vindlocatie is niet bekend, maar logisch, als ik over het allemaal ophalen. Ja. Maar uh, ja, het, waren, het was echt uh, giga. Dus ok. ik denk wel van. Uh, het schijnt ook dat uh, rond uh, die kontrijen ook dat uh, de haaien uh, ja, extra agressief zijn. omdat ze cocaïne uh, in het water zit. Ja, dat ja, snap ja. ik. Ja, ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook wel. Dus, uh, <laughs> nou goed, het is het weekend van. Ja, ja, zeker. Als je hier niks te zoeken hebt, blijf weg. Want ja, er is er geen doorkomen er. aan. en pak anders de fiets. En ja. de treinen rijden om de vijf minuten is wel goed om te weten. Goed, dit was Toepak Leef vanuit het raceweekend hier vanuit Zandvoort. Uh, mooi weekend, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi.